We're laid together side by side Searching for lust, searching for breath Searching for, breath. Searching for the touch of life No words are spoken The only sign we hear En That turns the time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 I feel good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 Ze zwaaiden met de oude Libische vlag en staken groene Kadhafi-vlaggen in brand. Nadat ze met traangas uiteen waren gejaagd, kwamen ze opnieuw bijeen. Daarna werden ze uiteengejaagd met geweervuur. Of daar doden of gewonden bij zijn gevallen is niet bekend. Elders in Libië wordt ook gevochten. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima gaan volgende week toch naar Oman. Eerder deze week werd het staatsbezoek aan Oman uitgesteld wegens de onrust in het land. Maar de koningin prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn ingegaan op een persoonlijke uitnodiging van de sultan van Oman. Ze hebben dinsdagavond een privédineer met hem en woensdag en donderdag zijn ze in Qatar. Het Amerikaanse moederbedrijf van MSD Organon spreekt tegen dat er bijna een akkoord was over overname van het bedrijf in Os. Volgens Merck was het voorstel van de overnamekandidaat complex en onduidelijk en bood het niet genoeg baangarantie. Merck bracht dat naar voren tijdens een kort geding in Amsterdam.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 GroenLinks had het meisje als vierde op de kandidatenlijst gezet. omdat de partij vindt dat de minimumleeftijd voor het passief kiesrecht omlaag moet. Op grond van de uitslag zou ze een van de twee GroenLinks-zetels mogen bezetten. Nu is die voor de nummer twee van de lijst. Het weer op de meeste plaatsen zonnig. Het is 4 tot 8 graden. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking. Dan koelt het af naar temperaturen iets boven het vriespunt. Morgen eerst wat motregen. Later breekt de zon door. En dan wordt het een graad of 7. Dit was het. In